Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat file tussen Maarsbergen en Bunnik 5 kilometer. Dat komt door technisch onderzoek na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer richting de Randstad kan beter omrijden via Barneveld en Amersfoort over de A30, A1 en de A28. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, we zijn weer met het een nieuw maandje bezig. Uh, welkom bij deze muziekboulevard. En uh, we begonnen gelijk al met een hele leuke Dress You Up van uh, Madonna uit uh, midden van de jaren 80. En vandaag, ik zei het al, 1 juli. Dank voor uh, de heren hervoor. Tussen 10 en 12 hebben we allemaal aangenaam kunnen luisteren naar Thijs Okkersen, filmmaker en... Fred Kroonsberg. Uh, ik heb me laten vertellen dat de heren ooit ergens naast elkaar hebben uh, gewoond. Ik weet niet of dat nog zo is, maar. Uh, oh, ah, het is nog steeds zo, hoor ik. Hoor ik. Maar goed, uh, er zou best een deel van Zalftwoord willen weten, maar dat ga ik lekker niet vertellen. Dat uh, laat ik toch echt wat voor, voor dat is. Ik uh, hoorde toch wel hele leuke jaren 60 muziek voorbij komen. Fred, uh, hadden jullie dat speciaal zo bedacht? Film, filmmuziek. Film Film ja, nou ja, het uh, was wel even leuk. Het was niet, uh, niet helemaal jazz, maar ja, ach, ach, dat uh, maakt dan ook niet zo gek veel uit, eerlijk gezegd. Uh, het is altijd wel leuk, uh, als uh, Fred uh, heeft uh, regelmatig van dit soort dingen, dus uh, uh, ja, luisteren is dan uh, toch wel uh, één ding wat je dan zeker moet doen tussen 10 en 12. Zitten er soms hele leuke dingen tussen. Uh, goed, dat was uh, straks. Volgende week uh, ben je er weer of niet? Nee hoor. Nee? Je zit in Slovenië, goed Dan zal ongetwijfeld uh, iemand anders uh, Het uh, doorneurs uh, gaan waarnemen Maar goed, uh, wij uh, uh, Gaan we nog even terug Vandaag is het dus 1 juli Ga ik even uh, kijken wat er allemaal op 1 juli is gebeurd In de geschiedenis met de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 waren de Surinaamse slaven nog niet onmiddellijk volledig vrij. En om te voorkomen dat de slaven massaal van de plantages zouden weglopen, werd een overgangsperiode ingesteld van niet minder dan 10 jaar het zogenaamde staatstoezicht. En gedurende deze tijd werden de slaven verplicht om, tot de, om op de plantages te blijven werken. Zij het dat zij nu daarvoor een loon ontvingen. En dit staatstoezicht gold echter alleen voor plantageslaven. En op de Antillen werd... Geen staatstoezicht ingesteld. Dat dus allemaal op 1 juli 1863. Even wat eerder op 1 juli 1852. Ook heel uh, erg interessant. Want dat is slaat op de buurt. Haal en meer is uh, drooggelegd. Dus uh, toen hadden we een poller erbij. Dan uh, gaan we eventjes naar 1903. Op 1 juli 1903 start de eerste editie van de wielerronde Tour. De Frans, de Ronde van Frankrijk. Gisteren is hij ook weer van start gegaan. Winnaar was... Uh, Fabian Cancellara, die had de proloog gewonnen Maar toen was het uh, even heel wat anders En uh, dat ging met een etappe van 467 kilometer, kun je je haast niet voorstellen Tegenwoordig uh, rijden ze ongeveer uh, dik 200 op een dag Maar toen ging de eerste etappe van Parijs naar Lyon Winnaar was de Fransman Maurice Garin en hij zal tevens ook de eindzegen behalen 1 juli 1966 was nog net uh, geen sprake van deze jongen hier, maar hij zat toen wel eraan te komen. Want uh, ik was van oktober 1966, de hete zomer van Provo in Amsterdam. Hans Metz en Hans Tuinman worden gearresteerd terwijl ze met een spandoek zonder tekst lopen. Oh, oh. We in de jaren 60 met het opgeheven vingertje... en daar waren een aantal mensen dus niet zo blij mee... en die vonden dat, dat ze daar tegen het geweer moesten komen. En 1 juli 1991, het Warschau-Pact... dus het Europees Communistisch Bondsgenootschap... die wordt opgeheven. En dan op 1 juli 2007... de Nederlandse Antillen worden opgeheven. Curaçao en Sint Maarten krijgen een status aparte binnen het Koninkrijk... en Bonaire, Saba en Sint Eustatius... worden zomaar Nederlandse gemeentes. Dus dat eh, waren dan eh, de wapenfeiten... Eh, even uit de geschiedenis... Een handje uit de geschiedenis uh, genomen van vandaag 1 juli met diverse data. Straks uh, gaan we even de jarigen even bekijken met, uh, met z'n allen. Want uh, dat is ook nog een uh, speciale dag voor uh, bijvoorbeeld uh, een aantal mensen onder ons. Namelijk Lady Di. Uh, die, uh, die overleed na een uh, wilde uh, tocht in Parijs op 1 juli 1997. Het is ook alweer 15 jaar geleden dames en heren. Maar goed, uh, dit was donderdag bij ons te gast. En hij is morgen te zien en te horen in het programma van Giel Beelen. Rogier Pelgrim. En het nummer dat heet Mind's Eye Tramp. I'm a stranger and I have my ways. Walking around, wandering my days. Hide and see cause I've bought from grace. So Mind's Eye Tramp.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 was er. Fabiana Dammers met uh, het nummer uh, Roundabout Town. Uh, valt me nog mee dat er nog geen uh, Italiaanse versie uh, van is. Uh, ze is van ook half Italiaanse afkomst. Heeft ze overigens wel uh, gedaan met het nummer Blinded. Uh, wat uh, nog op uh, all this craziness staat. Een, uh, een collectors item EP, om het dan maar zo te zeggen. Uh, ze is er helemaal doorheen van, uh, van al die uh, EP'tjes. Daaronder andere staat ook uh, dat het nummer wat je net hebt gehoord. Roundabout Town, maar dan in een akoestische versie. Uh, het leuke is, uh, ja, ik zei al, half Italiaanse afkomst. Het uh, ...moet het toch wel heel erg gezellig zijn in Huizendammers... ...want uh, deze week uh, gingen de Italianen door naar de finale... ...en vanavond mogen ze het uh, afmaken tegen de Spanjaarden. Dus Forza Italia daar in IJmuiden. Maar goed, uh, dat uh, even voor het uh, latere zorg. Daarvoor horen we Ron Pelgrim. Afgelopen donderdag was hij te gast uh, bij ons uh, in Alternative FM. En het leuke is, hij is maandag bij uh, Giel Beelen... ...in het uh, programma De Beste Singer Songwriter te zien. Uh, de, uh, Nederland 3, half 9, kun je naar aflevering 2 kijken. Er zit er trouwens nog één in die wij hier al eerder hebben gehad. Maar dat zullen we zo dadelijk uh, laten horen. Ik had uh, hier uh, de bedoeling dat wij uh, Ron Brouwer zouden verwelkomen. Nou, mooi niet. Hij is er niet. Dus uh, we stellen dat weer even een weekje uit. Geschuivende planning noem ik dat dan maar. Dus uh, wellicht dat wij volgende week op 8 juli dan het uh, nog een keer in de herkansing gaan doen. Ik weet niet wat er, uh, er los is. Misschien uh, ligt uh, Ron nog uh, lekker te pitten in, uh, in zijn bedje. Dat zou helemaal goed uh, kunnen. Want ja, tenslotte is hij uh, wel uh, eigenaar van het. Het welbekende etablissement in de Halsestraat Laurel de en, en het kan zomaar eh, gezellig zijn geweest eh, Gisteravond dus eh, het zou zomaar kunnen Dat hij denkt van ja doei Naar mij de zondvloed Morgen eh, weer een dag eh, We gaan nog even kijken naar de verjaardag Ik zou, zou het eh, bijna vergeten Maar toch ik heb, ik heb het hier eh, staan eh, Dat is dat is vandaag, uh, gaan wij eventjes uh, de, de, de, de, de jarigen doornemen. Wim T. Schippers is vandaag jarig en hij wordt vandaag precies 70 jaar. Dus dat is uh, een aardige bekomstigheid. Um, ja, wat, wat leuk is, is dat uh, de man uh, de stem verzorgt van... Ernie uit Sesomstraat, daar kennen we hem onder andere ook van. Maar hij heeft ook uh, televisieseries uh, geschreven rondom Dolph Brouwers, chef van Onkel bij, uh, bij de VPRO. Daar is hij ook uh, zeg maar een, uh, een belangrijke exponent in uh, geweest. 1 juli 1945 is ook de verjaardag van Deborah Harry, beter bekend als Blondie. Amerikaans zangeres en filmactrice wordt vandaag, uh, zeg ik even goed, 67 jaar. Dan de jeugdboekenschrijfster Corrie Slee wordt vandaag ook jarig en zij wordt maar 63 jaar oud. Harry Jekkers ook vandaag en die wordt maar liefst 61 jaar alweer. Hij is cabaretier, maar we kennen hem ook van het Klein Orkest. En vandaag, ik zei het al, zou vandaag uh, Lady Diana Frances Spencer ook jarig zijn geweest. Maar uh, ja, ze is overleden. Ik zei het al, de sterfde dag is uh, ook uh, aanstaan. Ik dacht dat het uh, zo ook rond deze periode dit was gebeurd. Uh, Ruud van Nistelrooy is uh, ook vandaag jarig. Wordt uh, vandaag uh, 36 jaar. Patrick Kluivert bereikt ook dezelfde leeftijd. is ook vandaag 36 jaar geworden. En Birgit Schuurman die wordt vandaag 35 jaar. Dus dat zijn de jarigen van vandaag. Uh, interessant is bijvoorbeeld de dag van bijvoorbeeld Eric Satie. Dat is een uh, Frans componist. Uh, klassieke, uit de klassieke school, om het dan maar zo te zeggen. Klassieke muziekstukken heeft hij uh, geschreven. En vandaag overleden 1 uh, juli 1925. En uh, dat uh, vond ik ook wel even het vermelden waard. Nou, uh, al die mensen die het Nederlands elftal uh, een warm hart hadden toegedragen... Uh, kwamen dus, zoals uh, gezegd, een beetje bedrogen uit. Twee weken terug uh, flikkerde uh, ja, min of meer uh, de Portugese Nederland echt uit het toernooi. Alle drie de wedstrijden verloren. Maar goed, uh, ik weet ook dat uh, bijvoorbeeld uh, de gemiddelde Ajax-supporter... ...het de afgelopen jaren ook niet uh, helemaal makkelijk heeft uh, gehad. Maar ze hadden altijd een, uh, ja, een nummer uit, uh, eruit uh, gedraaid. Die was van Bob Marley in de Weelders. Maar ik denk dat hij toch wel weer van toepassing is. Hier is Free Little Birds. En het is altijd mooier dan je denkt in ieder geval. Het blijft natuurlijk een heel gaaf nummer van Grace Jones en Pull Up To The Bumper. Leuke aanleiding is natuurlijk vanwege de harde en zachte landing van André Kuiper vanmorgen in de steppen van Kazachstan. Hij is weer terug. Kost maar uit. En niet alleen dat, het leuke is ook dat, ja, ik zei al, de aankondiging, Mick Boskamp komt straks langs om in ieder geval weer een keuze uit zijn oeuvre, wat hij heeft staan thuis in zijn platenkastje, om maar zo te zeggen, hij gaat weer iets voor ons voorschotelen doet hij straks uh, tussen 1 en 2. Maar uh, diezelfde Mick, uh, die had uh, van de week iets uh, op uh, Facebook uh, gezet. Ik ben een volger ook uh, nog van hem. Dan had hij een foto neergezet. En toen vroeg uh, hij de vraag, oh, stelde hij de vraag, van wie? Met wie sta ik op de foto? Er was er één bij, uh, geloof dat het een voormalige strandpachter was, Paul Zonneveld. Die zei, dat is Grace Jones. Toen wist ik eigenlijk van, hé, hey, wacht eens even. Dat vind ik wel leuk. Dit is uh, zondag uh, meteen een nummer van Grace Jones uh, draai. Nee, dat was het dus niet. Maar Mick zal straks wel het antwoord uh, geven van wie dat nou wel is geweest. Um, leuk is uh, trouwens over Grace Jones. Uh, we hadden hier een heel illustere uh, nachtclub in Zandvoort, uh, dat zat onder Bouwers uh, het voormalige Bouwers waar tegenwoordig het uh, Holland Casino staat daar uh, stond een hotel, Bouwers en daaronder zat dan de uh, nightclub Cecil's dat was heel leuk, want het grappige daarvan was, op een gegeven moment hadden ze van uh, Countdown, het uh, welbekende uh, programma van Veronica destijds hadden ze be besloten om Grace uh, naar Nederland te halen en hadden ze een koud buffet uh, neergezet, maar ja de diva liet uh, behoorlijk op zich wachten en uh, de mensen kregen steeds meer en ja, toen kwam uh, het uh, moment dat, dat er iemand gewoon maar aan het, het koud buffet uh, begon uh, te eten. Voordat de ster zelf uh, binnen was uh, gekomen. Ja, dat maakt dan niet zo'n prettige indruk als je Grace Jones heet en de sessels binnenkomt komt uh, stappen. En een deel van het koud buffet is al uh, aangevreten om het maar zo te zeggen. Dat is wel een aardig verhaal uh, geweest. Maar goed, uh, ze is hier ooit in, in antwoord geweest, Grace Jones. Ja, ja. Goed, het is uh, half 1 uh, uh, geweest. En dat uh, betekent dat we eens eventjes uh, gaan kijken naar... We hebben ja, want het, uh, weer, het uh, ziet er weer erg vrolijk uit uh, vandaag. Uh, Lex van de Hoorn uh, is buiten geweest, heeft uh, gekeken, maar heeft ook uh, natuurlijk zelf uh, het een en ander opgesteld. Uh, want vandaag is het vooral smiddags. Periode met zonmatige op het uh, strand, vrij krachtige zuidwestenwind. De maximum temperatuur is antwoord bedraagt zo'n 17 graden. Dat is uh, toch wel een beetje onder de norm, om het dan maar zo te zeggen. En ik zei al, uh, de wind uh, komt dus uit uh, het zuidwesten. De vlag wappert buiten. Dus in ieder geval, Albert Javors hoeft hem niet meer uh, aan de gevel te hangen. Dat heb ik al uh, voor hem uh, gedaan. Maandag, dat is morgen. Eerste zon. In de middag zon en sluierbewolking, Matige zuid, uh, zuidelijke wind. Maximum temperatuur in Zandvoort bedraagt dan 20 graden. En deze dag gaan we, uh, ja, dan wordt het nog uh, iets minder. Dan hebben we wisselende bewolking met kans op een bui. Matige tot zwakke zuidelijke wind. Maximum temperatuur in Zandvoort gaat dan oplopen naar zo'n 21 graden. Dus dan weet je in ieder geval dat uh, het met de temperatuur wel redelijk snor uh, zit En dan uh, hebben we natuurlijk ook nog even uh, de zeewatertemperatuur Lex is uh, vanmorgen uh, langs uh, de vloedlijn geweest Heeft de tempometer erin gehangen En uh, kwam tot de conclusie dat de zeewatertemperatuur zo'n 17 graden bedraagt Maandagmiddagtemperatuur temperatuur is 20 graden Dus uh, maandag en dinsdag zitten we weer gewoon uh, uh, ja, volgens de norm Dan uh, hebben we weer gewoon prima weer dan uh, vooruitzichten. Ook die zien er uh, ja, wat uh, wisselend uit. Want de komende dagen is het onstabiel zomerweer met middagtemperaturen rond normaal. En vandaag is het dus wat koeler. Maar. Het zonnetje schijnt jongens, dus uh, waarom zouden we ons daar nou erg uh, druk over lopen maken? Dat was uh, het uh, weer bij uh, de boulevard. Het is uh, vier over half één inmiddels uh, geworden. Ik dus even kijken of ik nog wat uh, leuks heb. Ja, want ik haalde Lady Di, uh, Lady Diana uh, Spencer aan, uh, prinses Diana. Um, want ze had ooit een hele goede vriend. En die vriend, dat was iemand uit de popmuziek. En onlangs uh, ben ik toch weer een beetje in zijn, uh, in zijn materiaal gedoken. Dit uh, kwam van het album The Fox. Het uh, nummer dat heet Nobody Wins, hier is Elton John. The simple eyes of you it wasn't hard. Ja, het grappige is, uh, ik uh, kijk uh, tegen een, een of ander uh, klein uh, uh, ja, giftig uh, Peugeotje aan. De bestuurder heet uh, Mick Boskamp, maar die schijnt het uh, helemaal vergeten te zijn. Nou goed. Hij, hij is onderweg, dus dat, dat weet ik dan ook weer. Dat is het voordeel dat je dan hier in de studio zit en je ziet hier de hele leven van een aantal standvoorders voorbij trekken. Maar ook even diep serieus vrienden, want ik kreeg een schokkende foto onder mijn ogen te zien van een Facebook vriendin van mij uit Den Haag. Het loog er niet om. En ik vind dat je gewoon met, uh, met je takken van anderman, uh, ja, gewoon van iemand anders moet afblijven. Wat je ook uh, bent en welke functie je ook hebt. Het uh, maakt me geen flikker uit uh, aan wie je zit. Uh, je hoort gewoon met je tengels van mensen af uh, te blijven. Dus dat uh, wil ik er dan bij zeggen. En dit heeft er zeker mee te maken. Nobody wins van uh, Elton John. moet jij even lekker gezellig uh, binnen zitten. <lacht> ja, je was, het, uh, je was het bijna vergeten. Hè? <lacht> Ah, ah, ah. dit is weer niet afgesproken, maar goed, het is wel leuk. <laughs> ik, ja. ik, haal, uh, ik haal iets voor, uh, voor mijn kleine meid: ja. een klein cadeautje. Ja. Want die moet uh, elke week een prikje krijgen en dan uh, haal ik een cadeautje. Ja. En ik heb mijn auto fout geparkeerd. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar dit is toch geweldig, ja? Want ik was uh. gisteren natuurlijk. We waren gisteren op Awakenings. Ja, hoe was dat eigenlijk? Uh, hoe zal ik het zeggen? Um, kijk, Mel en ik die, die, uh, zijn heel veel uit geweest in ons leven. Uh -huh, uh -huh. Heel veel festivals geweest. En wij vonden het gewoon leuk om een vriend te ontmoeten. Ja. Uh, John Digweed, dus ja. Die heb ik een jaar niet gezien. Ja. Vorig jaar in het verregende uh, Day at de Park in Amsterdam. Ja. En dit keer was het zulk mooi weer. En ik had hem een tijd niet gezien en niet gesproken. En ik wilde hem gewoon even ja. spreken. Ja. Ja. En dan zo Rocco Feenboer die dat organiseert... die regelt dan backstage passes voor ons. Dat is ja. natuurlijk ideaal, hè? Ja, ja, ja. ja. Want dan, de, je, je, we raakten ook een beetje verdwaald backstage... want we wisten niet zo goed waar we naartoe moesten... Maar we hebben even een half uurtje met John gezeten. Dat was geweldig. En daarna zijn we weer naar huis gegaan. Ja. we miste die kleine meid weer. Ja, Het ja, leven ook, verandert, ja, hè? Ja, en ja. met de gezin, hè? Ja, dat is, dat is één ding Maar ik vond het, het wel is. heel verschrikkelijk leuk. En wat ik, wat ik opvallend vond. Het is dus jammer, het is radio kan niet laten zien. Ik heb ook. Uh, wacht eventjes, hoor. Je telefoon gaat. Ja, ja dat is leuk. Uh, nou, hij neemt hem aan. Ik wil weer horen wat er gaat gebeuren. <laughs> dan Ja. ja. Ik, ik zit in de radioprogramma. <laughs> het komt... Ik was voor die kleine meid... even een het halen. En ik zet hem, uh... hem even dicht. Uh, het ziekenhuis, idee. Want dan kan uh, Mick gewoon even... vrolijk uh, zijn... Uh, zijn uh, uh, uh, telefoongesprek... dat is niet altijd... Uh, voor de radio uh, bedoeld. Dus, uh, dus dat uh, gaan we even weghalen. Uh, we gaan zo... Uh, in ieder geval... die keuze van hem... Uh, van hem draaien. Dat, dat doen we zo. Dit is, dit is echt... Uh, dit, dit voorzien je niet... Uh, wat, uh, wat er dan gebeurt. Uh, maar ik ga eerst eventjes... Uh, wat... Uh, wat uh, pop, soul, uh, classics uh, draaien. Gerard Dekdome gebruikt dit uh, bijvoorbeeld uh, in zijn uh, Dr. Pop-verhaal als hij iets uh, moet zoeken. Maar dit is toch echt het origineel, hoor. Hier is uh, the first choice. Ze so beggen uh, omdat we ook uh, in deze muziek Boulevard veel al uh, met uh, dance classics werken. Uh, dat nummer dat heet uh, Doctor Love. He's got the potion. Ja, het leuke is uh, over Dr. Love en First Choice. Uh, mijn uh, grote vriend uh, die hier uh, in deze studio zit. Die had ook iets uh, te maken met het uh, programma van Ferry Maat. Uh, toch? Ja, ja. Dat klopt. Ik, uh, ik, uh, ik deed altijd het, uh, het, uh, het, uh, het zeg maar, dance nieu nieuws. Ah. En ik ben ook één keer ben ik vreselijk op mijn vingers getikt. Door, uh, door de platenmaatschappij Bovema. Ja. Ik was in uh, Londen. En dat was bij een concert van Stevie Wonder. En die, draai of die speelde toen wat nieuwe nummers voor zijn nieuwe album. Mm -hmm. Waar iedereen echt als naar uitkeek. Yeah. En toen heb ik met mijn, met mijn interviewrecordertje... Want diezelfde middag had ik John Travolta geïnterviewd yeah. in Londen. Heb ik een, een, een, een nummer opgenomen... Yeah. Uh, zeg maar in het publiek. Ja. En dat nummer heb ik uh, bij Ferry Maat. Uh, die, heeft het, uh, die heeft het laten horen. Een klein stukje. Ja. Ah, toen was de platenmaatschappij Die ging helemaal door het lint. Want die, dat album was nog niet uit. Oh. Nou, dat had ik niet mogen doen hoor. Dan ja. werd ik erg ah, ja. ernstig op mijn vingers getikt. Ja. En die maat me lachen. Ja. Maar elke donderdagavond ging er met de trein naartoe. En dan. ja Dat las. Of ik las het voor. Of Ferry. Ja. En uh, dat was wel erg uh, waanzinnig. Want. Donderdagavond, koopavond, nou in Amsterdam in de Kalverstraat. ...overal waar je kwam was... ...was, was een, was een solshow van Ferry, hè? Het was, het was een gewoon uniek... Uh, uniek ...programma. Uh, ja. Zelfs uh, deze jongen... Die, uh, ...die had op een gegeven moment een periode... ...dat hij er gewoon naar zit te luisteren... ...omdat er uh, iets voor hem uh, van zijn garing misschien ooit uh, tussen zou zitten. Dus, ja, geweldig. Het was gewoon een waanzinnig programma. En ik weet dat... Ik, heb, ik ken nog een radiomaker... ...maar die, die draait nu bij FM in uh, Oudekerk. En uh, ja, die, zou, die was ook helemaal wild... Uh, wat, uh, ...wat Maat, uh, zeg maar, uh, bracht... Uh, ...wat dat Op, op donderdagmiddag uh. kwamen we dan uit Amerika... Kwamen de de importalbums binnen. Ja. Zo'n stapel, heel hoog ja. stapel. En Ferry en ik gingen er altijd doorheen. Ja. En er zat er bijvoorbeeld een splinternieuw uh, Earth Fire bij. Of wat ja, ja, ja. Maar en dat, dat was echt geweldig. Dat, <laughs> dat, zie ik, dat zie ik ook helemaal voor me, dat jullie dan als een uh, stelste, de, de, de, de, de kinderen kind in, in de, de snoepwinkel. snoepwinkel. Ja, precies, ja, ja, ja. later <laughs> ik wou het ik wou net zeggen, maar goed. Uh, ja, natuurlijk hebben we je uitgenodigd. Uh, nou, uh, dat, dat nou, doen we elke week. Ja, je komt hier gewoon elke week langs, maar het is iets eerder dan we hadden afgesproken. Maar goed, dat hangt op zich niet zoveel uit. Week helemaal Vol volgende week gaan we het weer gewoon georganiseerd uh, doen. En nu uh, kwam hij gewoon aanzetten. En dat, dat, dat maakt het ook wel leuk. Maar dan draai ik straks Bill Champling. Gewoon voor, de, voor de mensen die, die dat, uh, oh, top. dat nog. Uh, het, hele, het hele nummer. Ja, het hele nummer. Dat heb ik al, al een paar keer gedraaid hoor. Het helemaal. Alleen toen jij hier was om een aan te kondigen, toen niet. Nee, toen niet. Toen nou. even kort. <laughs> Deze week, uh, ja. we hadden het er al over. Uh, en ik had net ook nog een opmerking gemaakt over Grace Jones. Want je had iets, uh, een foto geplaatst uh, op Facebook. Van Patty Brug. Van Patty ja. maar dat was Paul Zonneveld, die zegt, dit is Grace Jones. Dus ik denk, nou, ik ga lekker even Grace Jones draaien. Dus ik the, to the bumper uh, net ja. uit. Het is beter dat je niet Patty Brug draait. <laughs> nee, dat lijkt me ook niet. Ah, dat is een lieve Ja, nee, dat is duidelijk. Ja. Uh, maar uh, we hadden het van de week over, uh, Crystal of Rainbow. Wat, uh, ja. wat is daar zo bijzonder aan eigenlijk? Nou, we gaan, we gaan hem nu niet doen, hè. We gaan iets anders doen. Oh, we gaan iets anders tot... doen. Nee, dit is improvisatie, hè. Oh, nee, nee, kijk, ja, goed. Nou, Crystal ja. of Rainbow, de, de, de, wat daar bijzonder aan is, gaan we volgende week horen, Maakt albums helemaal fantastisch Zingt meer stemmig, vokalen, et cetera, et cetera Toen we gingen interviewen Toen bleek hij een, een ongelofelijke stotteraar te zijn ja. het interview, dat, dat heeft een half uur geduurd ja. Ik geloof dat ik twee vragen heb gesteld Twee vragen maar Ja, ja. in het half uur Het ja. duurde echt een kwartier per antwoord ongeveer ja. Ja. Ongelooflijk. Ja. Ik, ik, ik, ik, ik, ja, ik was echt verbijsterd. Ja. Iemand die zo mooi kan zingen. Maar het schijnt vaker te gebeuren. Ja. Dat als je zingt of als je een radioprogramma presenteert. Of als je iets presenteert, gaat het allemaal vlekkeloos en, en, en, en moeiteloos. Ja. Maar dan in het gesprek is er opeens die enorme stotter. Ja. Nou, dat wil ik ook even laten horen. Een stukje van de band. Maar dat doen we volgende week. Mm -hmm. Ik heb nu uh, uh, wil ik iets laten horen. En ik, wat zo grappig is. Ik vertel altijd verhalen verhaal over mensen. Ja. Over Mark Winkler kan ik eigenlijk helemaal niets vertellen. Behalve dat het een fantastische zanger is. Mm. Dat hij een album gemaakt heeft, Color of Love. En dat, dat de, de, de, de, de titelsong, daar wordt, wordt hij bijgestaan door een gastvocalist die heet Angel Rogers. Daar heb ik eigenlijk ook nog nooit van gehoord. Mm. De enige die ik ken is, is de, de percussionist, dat is Lenny Castro. Ja. En het album is, is, is een zwoel, een zwoel album. Het past heel goed in je programma. Dus het heet ja. Color of Love en daar gaan we even naar luisteren. was even op het verkeerde been gezet. Het uh, is dus niet Crystal Rainbow. Die gaan we volgende week doen. Uh, ja, dat is een soort, uh, uh, een soort uh, de, de de story. running gag is dat. <laughs> Ja, zeker Ja, ik vind het wel. Maar uh, ik, ik, dit is ja. toch. Ja, je bent het met me eens. Dit, ja. is, dit, is, dit, dit is natuurlijk een beetje een glijplaat, hè? Heerlijke plaat. Maar wel een mooi. mooi uh, Goed ah. gedaan. Maar wat jij, jij. We kaarten het net al, al aan bij dit nummer van uh, Mark Winkler, Color of mm. Love, Love. En uh, de dame die je uh, hebt kunnen horen eten, Angel Rogers. En wat is wat een stem zeg. Goh, dat is niet te geloven. Maar het past geheel in het verhaaltje wat jij had gemaakt over de verimaat net. Dus ja. bij In aanloop uh, naar, naar dit nummer toe. Ja. ja. De, dit is ook, hè, wat we vroeger uh, uit, de, uit de radio hoorden op donderdagavond tussen 8 en 10, bij die, bij die fenomenale soul show. Ja, en, en, en, en toen had je nog het moment dat er zoveel uitkwam, maar, maar eigenlijk tegelijkertijd ook uh, zoveel uh, ontdekt kon worden. Ja. En nu merk ik heel sterk dat, dat je. Er komt ook heel veel uit. Hmm. Maar ook heel veel nep. Ja. En dit is. Een, dit is, dit, dit is de, het bewandelt een beetje de dunne scheidslijn tussen. Tussen kitsch. Want het is het een beetje, maar het is toch kwaliteit. Het is net dat slappe koord waar je op loopt, weet je. Ja, nou, maar dat maakt het wel, dat maakt juist wel heel erg boeiend, wat dat er gaat. Maar goed, ik ben aangekomen, Hoe lang draai je dit nummer, zei al? Die draai je al heel lang. Ja, zo'n jaar of tien. Vaak ook in de auto. Een lekker autonummer, vind ik het. Oké, okay, maar ik weet dat jij... Je schrijft ook. Maar zit je ja. dat dan niet op... bijvoorbeeld als jij uh, met iets bezig bent... en dat je, dat, uh, dat je dan denkt van... ik. Uh donder even zoiets uh, erin. En dan schrijf ik bijvoorbeeld uh, lekker. Of uh, ja, maar heb dat, je dat niet? Maar, maar dat, dat, dat, het loopt niet weg. Dat ga ik toch ja. doen. Want, want zoals je weet heb ik op Facebook toen de tijd ook zo'n honderd zo dagelijkse afleveringen gedaan. Van, uh, van, van Boskamp's muzikale fruitmand. Ja, die en dan, je en, aflevering. En dan zocht ik een YouTube filmpje erbij. Ja, ja, ja. Maar ja, ik bedoel, dat is met YouTube zo. Je kan alles vinden. En hier zal ik ook vast en zeker iets, iets, iets, iets over, over vinden binnenkort. Ja. Nou, ik, ik, ik, ik ben, ben benieuwd. In ieder geval. Hey, ik, ga, ik ga naar mijn vrouw en kind, want ja. die, die zit er te wachten op. De <laughs> ja, dat is, uit. ja, dat is goed, dat is goed, Mick. Uh, Christopher Rainbow. Uh, ja, volgende week Christopher Rainbow. Nou, tot aan het nieuws hebben we er nog eentje die morgen te zien is in het programma van Giel Beelen. Dat is het, uh, dus Angela Moyera met uh, Timmit. Heel erg leuk.